Uur. Door almegens met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt een mededeling verwacht van president Trump... over een militaire actie vannacht in Syrië. Er wordt rekening mee gehouden dat daarbij IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is overleden. Hij werd al vaker doodverklaard, maar toch dook er steeds weer opname van hem op. Het verschil met eerdere keren is dat zijn dood nu ook zou zijn gemeld... door militaire bronnen in Amerika. De Haagse politie heeft vannacht zeven mensen opgepakt na een steekincident. Daarbij raakte één persoon gewond... De politie kwam af op een melding over een vechtpartij in een portiek. Daar vonden ze drie mensen die onder het bloed zaten. Eén man vluchtte naar binnen en werd later gewond naar het ziekenhuis gebracht. Van de arrestanten komen twee mannen uit Den Haag, één man uit Oud-Alblas. En drie mannen en een vrouw hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Bij een tankstation in Groningen is een verdachte opgepakt van de bioscoopmoorden. Het is een man van 33. Bij zijn aanhouding is door de politie geschoten en is de man gewond geraakt. Gisterochtend werden twee mensen doodgevonden in een paté bioscoop in Groningen. Het is een echtpaar uit Slochteren dat schoonmaakte in de bioscoop. Volgens de Telegraaf zijn de man en vrouw doodgestoken. Dat wil de politie niet bevestigen. Catalanen in Barcelona demonstreren massaal tegen onafhankelijkheid. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan en ze zwaaien met Spaanse vlaggen.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 Het weer zon- en wolkenvelden, 10 tot 12 graden is het... bij een matige tot vrij krachtige westen- tot noordwestenwind. Morgen een enkele bui, maar ook zon, wordt het opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N9 Den Helden-Aukmaar. Tussen School en Bergen, 4 kilometer en 10 minuten vertraagd. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Let me fall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 van het heim engel haal me weg van hier laat me heel dicht bij je zijn. en dan vliegen we final show I hope you wear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 we will, we will